Zes uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedenavond, we kijken zo dadelijk vast vooruit naar de Eurotop die vanavond begint. En we hebben het natuurlijk in het Radio 1-journaal over de politieke commotie in Den Haag. Over een stickeractie van PVV-leider Geert Wilders. En daar begint ook het NOS-journaal mee met Raymond Serré.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 We investeren dus in de capaciteit en de slagkracht van de organisatie. We verhogen boetes. We zorgen ervoor dat ook de discussie over hoe onze keuring aan de ene kant... en het toezicht aan de andere kant beter op orde komt. Want ook daar zien we dat het systeem kwetsbaar is. Volgens het kabinet zijn er de afgelopen tijd te vaak dingen misgegaan... en moeten mensen weten dat het voedsel dat ze kopen veilig is. De PVV zal niet meedoen aan de parlementaire enquêtecommissie die het Vira de debakel onderzoekt. PVV-kamerlid De Graaf vindt de enquête te duur. Bovendien zegt De Graaf dat het onderzoek te lang duurt en dat de rijkwijde te groot is. Vandaag werd bekend dat de openbare verhoren voor de enquête eind 2014 en begin 2015 worden gehouden. En dat het onderzoek 2,1 miljoen euro gaat kosten.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 verwijderen.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 Voorknopend Burgerveen nog 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Na 27 zijn op twee plaatsen ongelukken gebeurd. Van Breda naar Utrecht tussen Hank en Werkendam 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Naar het zuiden vanuit Almere tussen Beeldhoven en Utrecht Veemarkt 4 kilometer. Ook daar is de linker rijstrook afgesloten. Na 50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de Afrit Hoenderloo en Knopend Waterberg 8 kilometer. Er is daar een auto met aanhanger gekanteld. Twee rijstroken zijn dicht. Na 73 richting Nijmegen, voorknopend Tigria, drie kilometer bij Venlo is dat, na een ongeluk. En tussen Hilversum en naar de Bussum ligt het treinverkeer nog steeds stil. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. En er is in voetballand heel erg veel te doen over de opvolging van Louis van Gaal, de bondscoach. Guus Hiddink, Ronald Koeman. en Maar wordt Ronald Koeman dan de hoofdcoach of wordt hij assistentcoach? Nou, We gaan zomaar even Arno Vermeulen raadplegen over deze kwesties.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 Premier Mark Rutte steunt de Belgische liberaal Guy Verhofstadt nog steeds als opvolger van Barroso als voorzitter van de Europese Unie. Maar ook Eurocommissaris Olly Reen is heel erg goed, zegt Rutte. Laat de kiezer maar eens zien hoeveel uitstekende liberalen dadelijk meedoen aan die verkiezingen. Ja, straks een gesprek hierover en over alle onderwerpen die op de agenda staan van die Europese top in Brussel. Noemen we met Tijn Sade. Maar eerst naar Den Haag, want het kabinet neemt nadrukkelijk afstand... van een sticker die Geert Wilders heeft laten maken. U hoorde Raymond er ook net al over. De sticker is beledigend voor de islam in Den Haag. Joost Villings. Joost, die sticker zelf. Beschrijf hem eens en wat erop staat. Nou, dat, het, is een, zeggen, een, een, uh, het lijkt op de Saoedi-Arabische vlag, dat is ook de bedoeling... maar Geert Wilders kan het veel beter uitleggen dan ik zelf. Dit is de Saoedische vlag met... de. Uh... Shahada erop, ja. ja. en... de zogenaamde geloofsbeleidenis van de Arabieren. En wij hebben daar een iets andere tekst van gemaakt, uh, die tekst ook uh, in het Arabische uh, laten uh, vertalen. En um, um, ja, dat is eigenlijk op de verjaardag tussen haakjes van het feit dat ik uh, onder andere door de islam. Uh, ik lees geen Arabisch, wat staat daar? Ja, dat, dat, dat, dat, laat ik dat aan u meegeven uh, om uh, bij u mensen te uh, vertalen. Maar het zegt eigenlijk dat. Um, um, Mohammed een, een crimineel is... Uh, dat de Koran uh, vergif is... Uh, en dat uh, Islam een grote leugen is. Dat is wat hier staat. Uh, en, dat van, uh, en dat op de vlag van het land... Van, wat de bakermat is ja, van de islam. Ja, dat, Niet alleen op de vlag van Saoedi-Arabië... maar vooral ook dat we een andere shahada... een andere geloofsbeleid waren waar het tegenovergesteld in staat... omdat ja. ik denk en geloof dat, hier, de kern van, uh, dat van, dit de van, kern is van de islam. En ik heb dat inderdaad gedaan... Op het moment dat... Uh, uh, op maar hoe, dag, hoe ingrijpend zelfs. is dit? Voor, voor iemand die, uh, die gelooft. en, en zijn ja, ja het, kijk, dit, ziet... is, dit is de waarheid. Uh, dit is wat, waar islam voor staat. Dit is waar ik uh, de politiek voor ben ingegaan. Dit is waarom ik de PVV heb opgericht. Dit is waarom ik vorig jaar tegen u zei uh, wat ik heb gezegd. En dit is, op, dit is waarom ik iedere dag opsta. En dit is waar ik denk iedere dag als ik naar bed ga en al het andere wat daarbij komt... wat daar komt tussen het begin en het einde van de dag... is ook belangrijk, maar is bijzaak. Ja, stevige teksten van Geert Wilders... die het kabinet niet onbeantwoord wil laten. Ja, nou hoorden we net dat minister Timmermans vanuit Brussel laat weten... dat het kabinet er afstand van neemt. Hoe denken ze er in Den Haag over? Daarmiddels heeft vicepremier Asje gesproken en die zei het volgende. Die sticker is natuurlijk een walgelijke manier... om met als enige doel om mensen te kwetsen. En eigenlijk verdient die daarom geen aandacht. Maar hij is er, en u vraagt me ernaar. En het betekent natuurlijk dat voor de vele, vele moslims... die in ons land een bijdrage leveren, iets van hun leven proberen te maken... het de zoveelste klap in hun gezicht is. En daarmee eigenlijk uh, in ons allergezicht. Ja, Hans Pekman noemt het uh, haatzaaien, dat uh, moet stoppen, dat vindt u ook? Een walgelijke sticker met als enige doel om te kwetsen die daarom dus onze aandacht niet verdient... waar het krijgt uw aandacht... en dan moeten we ons realiseren wat het betekent. Ja, die provocatie is dus gelukt blijkbaar. Die provocatie die lukt eh, dankzij het feit dat u en ik het erover hebben. Het is een wogelijke sticker alleen bedoeld om mensen te kwetsen. Dus het verdient onze aandacht eigenlijk niet. Laten we dat er ook wel bij zeggen. Maar het betekent wel voor de heel veel mensen... die iedere dag hun leven leiden, die proberen er wat van te maken... Die soms, ondanks forse tegenwind, eh, successen boeken in onze samenleving. Dat ze daarmee een klap in hun gezicht krijgen die ze niet verdienen. Ja, een boodschap van vicepremier Ascher aan de moslims die in Nederland leven. Maar ik denk ook dat het een duidelijke boodschap is naar het buitenland. Uh, Wilders wordt altijd goed in de gaten gehouden, is internationaal bekend. Dit soort acties van hem uh, halen zeker de persbureaus elders in de wereld. En dan is het toch wel zaak voor de Nederlandse regering om duidelijk te maken dat je er duidelijk afstand van neemt. Al is het alleen maar vanwege de diplomatieke betrekkingen met Saoedi-Arabië. En wie weet, om te zeggen, om woedeuitbarstingen in het Midden-Oosten te voorkomen. Ja, want verbieden kunnen we het niet. Want Wilders heeft het zelf ook over vrijheid van meningsuiting. Ja, ja, klopt. En dat zie je ook in de verklaring... van minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Die in zijn verklaring zegt... van ja, we hebben vrijheid van meningsuiting... en mensen moeten kritiek kunnen leveren... en moeten, als ze kritiek leveren... ook hoeven ze niet bang te zijn om met geweld geconfronteerd te worden. Maar, zegt hij dan... maar als je doel is radicalisering, extremisme en terrorisme te bestrijden... is het beledigen van een godsdienst... en het daarmee krenken van vele gelovigen... een buitengewoon slecht en ineffectief middel... En de Nederlandse regering neemt daar dus afstand van. Van methoden als het beschimpen of misbruiken van nationale symbolen. Zoals een vlag. Eigenlijk zegt minister Timmermans, beste Geert Wilders... als jij radicalisering wil tegengaan en terrorisme... dan moet je juist niet zo'n sticker maken. Want je maakt het er alleen maar erger van mee. Nee, dankjewel Joost. Joost Vullings was dat vanuit Den Haag. Nog meer Haags nieuws. Minister Opstelten blijft tegen regulering van de hennepteelt. Opstelten sprak met 25 burgemeesters over mogelijke regulering. Maar hij vindt dat geen oplossing voor de illegale plantages en de achterliggende criminaliteit. Aan de lijn hebben we Paul de Plach, burgemeester van Heerlen. Goedenavond. Goedenavond. Teleurgesteld? Ja, ja want uh, dit was een kabinet wat bruggen wou bouwen... Maar deze minister bouwt geen bruggen naar uh, de mensen die in de steden... met de problemen willen aanpakken rond illegale legale Hij kijkt gewoon weg van het probleem. Is die discussie nu helemaal voorbij? Nee, absoluut niet. Kijk, uh, ik heb het idee dat eigenlijk heel Nederland uh, steeds meer ziet... dat het doorgaan op het halfslachtige half gedoogbeleid geen oplossing is. Dat je echt staat voor een keuze... Uh, gaan we het uh, gedoogbeleid uh, afmaken, zou je kunnen zeggen. Dus echt beëindigen. Of gaan we het uh, vervolmaken? maken, namelijk uh, teelt ook uh, reguleren. En dus niet alleen dat je het mag uh, roken, dat je het mag kopen, mag, dat je het mag verkopen, maar ook dat je het mag telen. En steeds meer mensen zien dat we op zo'n T-splitsing staan. En steeds meer mensen steunen ook de gemeente uh, die pleiten voor regulering van de teelt. Uh, dat dat echt de beste oplossing is uh, voor de problemen waar we in steden mee geconfronteerd worden. Nou, ja, nou heeft u dat uh, recentelijk zelf kunnen uitleggen. ...uitleggen aan, uh, aan de minister. Heeft u het dan niet goed uitgelegd of heeft u gewoon niet geluisterd? Ik hoop dat we het goed uitgelegd hebben. Uh, maar het is natuurlijk niet aan mij om daarover te oordelen. Het enige wat ik wist, we kwamen over binnen en hij zei... ...het kan niet en ik wil het niet. Um, en op dit moment lijkt de minister wil uh, echt wet te zijn. En, wordt er eigenlijk ook, en dat vind ik ook wel heel erg jammer... ook niet gekeken naar de andere aspecten die met dit gedoop blijven te maken. Bijvoorbeeld waar het gaat over de gezondheidsrisico's die we lopen. Want als we kijken naar hoe hennep op dit moment ongecontroleerd geteeld wordt... en je ziet welk gif daarmee gebruikt wordt... en dat ligt allemaal in de coffeeshops waarvan wij... Vergunning hebben verleend, ja, dan gaat het niet alleen over de veiligheid... en de criminaliteit bestrijden, maar gaat het ook over de gezondheidsrisico's. En ik vind het heel jammer dat de staatssecretaris van VWS... ook niet zijn stempel heeft kunnen drukken op de antwoorden... die de minister heeft gegeven aan de 25 gemeenten. Ja, maar misschien had hij gewoon een beeld. En dat beeld heeft hij ook natuurlijk ergens op gedaan. Hij is ook namelijk een lang burgemeester geweest. Ja, maar de wereld is wel veranderd. En uh, de wereld is veranderd uh, sinds de tijd... Dat minister opstelt en een jonge burgemeester was eerst in Delsel, na nou in Utrecht en uiteindelijk in Rotterdam. Want toen was Nederland een importland waar het ging over uh, softdrugs. Toen hadden we de Marok zeg maar, en de Afghanen, et cetera, die werden binnengehaald. Uh, de criminele wereld heeft alleen gezien dat uh, het gedoogbeleid van Nederland, het halfslachtige gedoogbeleid van Nederland... een prachtige melkkoe was voor iedereen uh, die snel geld wil verdienen. En dus is Nederland in plaats van een importland van... Uh, hash en marijuana, is het een grote productieschuur geworden... en een belangrijke exportland uh, uh, geworden. En daar hebben vooral criminele organisaties uh, van geprofiteerd. En wat ik zo ontzettend jammer vind, is dat deze minister... die zich altijd presenteert als een crimefighter... Uh, nu waar het gaat over het echte aanpakken van de criminaliteit... het niet oppakt en niet aanpakt, maar wegkijkt... waardoor die criminele organisaties die de achterdeur van de stevig in handen hebben eerder faciliteert dan die ze bestrijdt. En dat is eigenlijk heel treurig voor, ja, laat zeggen voor alle mensen en alle politieagenten... die ook dagelijks bezig zijn met het bestrijden van de criminaliteit. Uw punt is helder en de teleurstelling klinkt in elke zin door. Meneer De Plaat. dank u wel. Graag gedaan. Wijnand Zwaan, hoe nu op de weg? Ja, toch nogal wat aanrijding in de tweede helft van de avondspits. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar uh, sleept al wat langer een ongeluk bij knooppunt Burgerveen. Zeven kilometer fieden, twee rijstroken zijn nog dicht. De A27 ging het mis van Breda naar Utrecht bij Werkendam. Dat veroorzaakt acht kilometer fieden. En op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar kantelde een auto met aanhanger. Er staat voor het Waterberg, acht kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Ronald Koeman die wil niet onder Guus Hiddink als assistentbondscoach gaan werken. KVB wilde met die twee coaches de komende vier jaar afdekken. Hiddink zou de eerste twee jaar geassisteerd worden door Koeman... en na twee jaar zou Koeman zijn functie overnemen... en zou Hiddink een andere rol bij de KVB krijgen. Daar praten we over met Arno Vermeulen hier in de studio. Arno, uh, Koeman hij wil geen assistent worden. Waarom eigenlijk niet? Nou, omdat Koeman eigenlijk wel eens zijn hoofd had... dat hij gewoon hoofdcoach wilde worden van de helftal. Hij heeft ook heel lang gedacht, toch wel van... nou, ik ben uh, misschien wel de kandidaat. In ieder geval heeft hij aangegeven dat hij erg geïnteresseerd was in die functie. Later bleek dus dat Hinning de nummer 1 was bij de KNVB. En toen afgelopen week kwam dus plotseling het voorstel... richting Ronald Koeman... of hij geen assistent wilde worden van Hinning. En toen is hij ontploft, omdat hij dat eigenlijk wel een degradatie vond. Dat is, uh, ja, Jaap van Zweden vragen of hij bij het Concertgebouworkest... weer uh, eerste violist wordt. Ik bedoel, dat, uh, dat vond hij niet prettig. Nee, hij hij is het ook al eens een keertje eerder geweest, assistent, toch? Hij is het eerder geweest uh, onder Hiddink, maar het is een andere tijd. Koeman is nu al een paar uh, jaar succesvol hoofdtrainer bij Feyenoord. Heeft in het buitenland rondgekeken. Heeft alle drie de topclubs in Nederland getraind. Ajax, PSV en Feyenoord. En ook qua leeftijd zou je zeggen, nou, het was een ideale wonskoos. Oké, okay, de KNVB besloot anders en Hiddink is daar de eerste man. Maar dan is hij nooit serieus in beeld geweest. In zoverre, uh, hij zegt zelf ook... ik heb nooit een gesprek gehad met de KNVB. Er is nooit een gesprek geweest tussen de KNVB en Koeman... waarin hem gevraagd is of hij dat wilde worden. Uh, er is wel een lobby geweest natuurlijk van... joh, Ronald Koeman is geïnteresseerd in die functie. Zoals vaak natuurlijk mensen wel lobbyen in Zeist aangeven. Joh, Hiddink zou wel willen. Dat is ook gebeurd met Koeman. Er is geen gesprek geweest. Hij heeft wel op een gegeven moment uh, de mededeling gekregen... dat hij één van de vier kandidaten was. Alleen, even later bleek dat daarvoor al een gesprek is geweest... tussen Bet van Oostveen van de KNVB en Guus. Hiddink. Dat wist Ronald Koeman toen niet. Ik kan me voorstellen dan dat je dan toch het idee een beetje hebt dat je in de maling wordt genomen. Je bent één van de vier kandidaten. Maar er is al met achteraf de nummer één kandidaat... een gesprek geweest. Is niet prettig. Nou, is dit nou onhandig van de KNVB? Naïef? Hoe moeten we dit kenschetsen? Arno? Nou, onhandig. Naïef. <laughs> alles eigenlijk. Ja, alles eigenlijk. Uh, gisteren heeft Bert van Oostveen van de KNVB... nog een persbericht op zijn uh, eigen site gezegd. Uh, van de KNVB heeft nooit ik een initiatief genomen... tot een gesprek met Ronald Koeman. Dan blijkt dus nu dat er een week geleden een voorstel is geweest aan Ronald Koeman om assistent bondscoach te worden. Ik zou dat persbericht gisteren niet op de site hebben gezet. Nee, nee, maar, nee dat lijkt, het lijkt me inderdaad behoorlijk onhandig, want je weet dat de waarheid altijd boven water komt. Maar wat nu? Ja, wat nu, uh, het is uitgelekt. Hè? Anders dan, men was van plan om toch een soort lijnpoging te doen. Kunnen we toch Hiddink en Koeman nog bij elkaar brengen? En misschien praten over andere verantwoordelijkheden. Hè? Dat Koeman misschien nog iets meer krijgt dan dat. Ja, dat kan je nu allemaal van tafel vegen. Het ligt nu op straat, het is nu uh, bekend. Dat is pijnlijk ongeveer voor alle partijen. Zeker voor Ronald Koeman. Die zal niet meer in zijn voor een lijnpoging. En hij was dus de beoogde opvolger dan over twee jaar van Hiddink. Nou kan er in twee jaar wel veel gebeuren. Maar nu ga je dat de komende tijd niet meer rechtbreien. Ja, het is voor iedereen die erbij betrokken is gewoon wel pijnlijk. Zelfs ook wel voor Hiddink, zeker voor Koeman, voor Bert van Oostveen. Dus eigenlijk alleen maar verliezers en KNVB wil niet reageren. Nee, en Hiddink blijft wel de nummer één. Hiddink is de nummer één, die is nu een tijdje in het buitenland. Uh, vakantie en nog wat werkzaamheden. Daar komt half januari terug. Dan is er een vervolgafspraak. Ja, je zou bijna zeggen, maak dat dan snel rond nu. Uh, er is al zoveel druk op de ketel, zoveel onduidelijkheid, zoveel gedoe. Laat dat niet tot weer in januari lopen. Een van de redenen zou zijn dat ze dan het hele team bekend willen maken rondom Hiddink. als zijn assistenten. Zonder Ronald Koeman. Maar ja, dan zeg je nu van Hidding wordt onze nieuwe trainer en we wachten nog even met die assistenten. Precies, ik hoop dat ze in Zeist ook luisteren. Dat zal wel. Ach, nou, dankjewel. was dat. We gaan naar Brussel, want uh, daar uh, wordt vergaderd door de, door de chefs van Europa, de regeringsleiders. En premier Rutte is er ook bij, en hij is blij. Hij is blij met de afspraken over de Europese BankenUnie. Hij zei het vanmiddag tegen Chris Ostendorf, voorafgaand dus aan die top van de regeringsleiders te Brussel. Ja, ik denk dat het goed is dat die afspraken er zijn. Uh, dat uh, separeert nu ook banken van landen. Uh, dat betekent dat het risico dat de belastingbetaler weer in de toekomst zou moeten opdragen, opdraaien... Uh, bij de afwikkeling van banken vergaand vermindert, zo niet verdwijnt. Weet u zeker dat als banken in de problemen komen dat het echt goed geregeld is... dat er ook geld voor is om het problemen op te lossen? Ik denk dat het systeem zo in elkaar is gezet... dat uh, allerlei eventualiteiten dat daar dan voorzien is. Uh, de banken gaan zelf een fonds vullen. Uh, uh, er is natuurlijk een hele diepe betrokkenheid van de banken zelf bij het afwikkelen van de eigen bank. Eerst, dat hadden we allemaal ook niet in 2008, 2009. Dus in die zin ziet het systeem er echt solide uit. Tevredenheid dus bij Mark Rutte over de gemaakte afspraken over de BankenUnie. Met dank aan collega Dijsselbloem, hoofd van de Eurogroep Euro die het allemaal heeft voorbereid. Daarover hoeven Rutte en zijn collega regeringsleiders zich dus niet meer te buigen vanavond in Brussel. Maar ja, waar praten ze dan wel over? Tijdens AD hebben ze nog een beetje onderwerpen over? Nou, inderdaad, wat je zegt, het echte werk is gisteren nacht al gedaan. Dus lopen Rutte en collega-regeringsleiders hier eigenlijk betrekkelijk ontspannen rond... en maken ze wat tijd vrij om zich alvast te buigen over de politieke stoelendans... die in Europa de komende maanden gaat losbarsten. Aanstaande lente dus, die Europese verkiezingen. Er komen hoge posten vrij, onder andere het presidentschap van de Europese Commissie. En namens Rutte's liberale partij in Europa draaien er twee kandidaten... De Belg Gieve Hofstad, kennen we al. En ook Olly Reen, de Fin, die we inmiddels ook allemaal kennen... als de strenge begrotingszaar. Nou, allebei politieke vrienden van Rutte. Hij zal dus moeten kiezen. En daar vroegen we hem vanmiddag ook even naar. Staat u nog pal achter Gieve Hofstad als kandidaat... om uh, later voorzitter te worden van de Europese Commissie? Zeker. Maar Olly Reen is ook een liberaal, heeft zich ook kandidaat gesteld. Krijgt heel veel steun, ook van uw Britse vrienden bijvoorbeeld. Zet u dat niet aan denken? Nee, hoewel Olly Reen Uitstekende kerel is. Wij, wij, Nederland is de veroorzaker hè, van zijn opgetuigde eh, portefeuille in de commissie. Dat is echt een voortreffelijke commissaris. En dat laat de kiezer maar eens zien hoeveel uitstekende liberalen dadelijk meenemen aan die verkiezingen. Tijn, het blijft opmerkelijk. Hè. Rutte blijft Verhofstadt door dik en dun steunen. Terwijl hij in Nederland in ieder geval in zijn eigen partij ook heel veel kritiek krijgt. Omdat ja, die Verhofstadt dat is een eurofiel en dat is een scheldwoord binnen de VVD. Ja, de toon eh, vaak toch in Den Haag is wat anders dan in Brussel. Uh, je kunt het opmerkelijk noemen. Tegelijkertijd, het geeft gewoon duidelijk aan... hoe het Nederlands kabinet over Europa denkt. Gisteren dus die handtekening onder die Bankenunie. De grootste overdracht van bevoegdheden aan Brussel ooit. En zoals je net hoort, onvoorwaardelijke steun aan Verhofstadt. Een man die hardop droomt van een federaal Europa. Nou ja, uh, er wordt hier trouwens nog om wat andere stoelen gedanst. Wie hier ook rondloopt is minister. Timmermans. Over hem wordt gezegd dat hij een goede opvolger zou zijn van barones Ashton, de huidige buitenlandsvertegenwoordiger namens Europa. Timmermans ontkent die ambitie. Maar ik liep net in het raadsgebouw wel wat mensen uit het team van Ashton tegen het lijf. En die vroegen mij er echt specifiek naar: Is jullie Timmermans geïnteresseerd? En voegden ze eraan toe: Hij zou een goede zijn. He is cool, klonk het zelfs. Nou ja. <laughs> het name dropping en de gelobby is begonnen. Ja, mag ik van jou, Timmermans? Krijg jij van mij. Goed, tijd. Fijn, dankjewel. Ja, zo zal dat zeker gaan. Tijn Sade was dat vanuit Brussel. Aan de vooravond dus van die Eurotop. Veiligheid van ons voedsel moet beter worden gecontroleerd. Dat vindt het kabinet. En daarom krijgt de toezichthouder, de Nederlandse voedsel- en wareautoriteit... meer geld en meer mensen. Staatssecretaris Dijksma van Landbouw over die plannen. Nou, om te beginnen reserveren we voor de komende jaren echt structureel meer dan 30 miljoen euro voor de organisatie. Dat betekent dat er ook zo'n 160 arbeidsplaatsen bij komen. We investeren dus in de capaciteit en de slagkracht van de organisatie. Maar ook in interventieteams die sneller kunnen inspelen op incidenten. We verhogen boetes.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 Nou, we zullen denk ik zien dat wanneer de toezichthouder beter op orde is, eh, juist in het begin misschien wel veel meer incidenten aan het licht komen. Want als je gaat zoeken en speuren, dan kom je natuurlijk altijd dingen tegen die je niet wil. U denkt dat er nog meer aan de hand is met de voedselveiligheid in Nederland? Ja, ik hoop in ieder geval dat we beter dan nu ook grip kunnen krijgen op die voedselketen. Het begint bij het bedrijfsleven. Die moeten daar zelf ook verantwoordelijkheid nemen. De producenten van bijvoorbeeld vlees heeft u het dan over? Bijvoorbeeld. En vervolgens gaat het erom dat we ook een toezichthouder hebben die zijn tanden kan laten zien. En daar zijn wij mee bezig om ervoor te zorgen dat er ook de tijd is en het geld is om die controles goed uit te kunnen voeren. En ja, dan kun je in het begin soms meer tegenkomen dan je lief is. Maar de de vraag is ook, zijn we dan in staat om zo adequaat te reageren dat we ook tijdig kunnen ingrijpen? Consumenten die vragen zich natuurlijk af, is mijn voedsel veilig? Um, kunt u met deze plannen de consumenten weer geruststellen? Nou, het is denk ik heel belangrijk dat de consumenten inderdaad vertrouwen hebben in onze voedselketen. En dat vertrouwen dat begint bij het bedrijfsleven die uh, integer zijn producten moet verkopen. En het begint ook bij een toezichthouder die gewoon zijn werk moet kunnen doen. Uh, daar mag iedereen mij op aanspreken en dat is ook het plan wat we vandaag uh, naar buiten brengen, minister Schippers en ik. Is het doel om eerder te ontdekken dat er paardenvlees in rundvlees zit? Nou, en het zou nog mooier zijn... en daarom verhogen we bijvoorbeeld ook de boetes... om te voorkomen dat mensen op het idee komen dat je daarmee gaat frauderen. Sharon Dijksma was dat in gesprek met verslaggever Marcel Bril. De hele dag, of de hele middag moet ik eigenlijk zeggen... zijn we al in Utrecht, want het is vandaag de laatste dag van Aleid Wolfsen. En we vragen ons af, althans Josephine Trehi... of het nou een heel lastig vak is, burgemeester... Nou, Josephine, je hebt een bloemetje of iets... wat daarop lijkt, gekocht voor de burgemeester. En je zou hem rond deze tijd bij de microfoon hebben. Ja, je gelooft het niet, Bert. Ik sta hier dus inderdaad al een uur met een bosje misteltoe... wat ik op de kerstmarkt heb gekocht. En um, de, de vergadering liep heel erg uit. En terwijl, we nu, terwijl ik nu in de uitzending kom... is de raadvergadering geschorst. Dus we gaan even allemaal een hapje eten of zo. Dus ik hoop eigenlijk dat ik de burgemeester nog kan spreken. Maar ik zie hem of hier de achterkant eruit gaan. Ik ben bang dat ik het niet meer red in deze uitzending. Wat heel jammer is, want ik wilde hem graag vragen... hoe hij uh, terugkijkt hè, op de afgelopen jaren als burgemeester. En of het nogal mogelijk is om burgemeester te zijn in deze tijd... dat alles onder een vergrootglas glas ligt. Maar uh, ik ben bang dat het nu even hier mijn zoektocht... hier even strandt. Ja. En dat ik die... Uh... Misselto maar zelf mee naar huis. Ja, ik zou zeggen, neem hem gewoon mee naar huis. en uh, zet hem, uh, ge uh, Geef hem een mooi plekje uh, thuis. Dankjewel voor alles ook, uh, Josephine. Al je zoektochten. Josephine Trehi was dat. Joost, jouw zoektocht. Bert. Of wil jij nog een Misselto hebben? Je bedoelt mij, hè Bert. Ja, heten er meer mensen, Joost, vandaag? Nou, je <laughs> hebt van alle, allerlei Joosten. Van links naar rechts, van voor naar achter. Dus <laughs> ja. het, het stikt ervan. Maar er is maar één Joosten uh, toeter. Daarom, daarom. Bert, je bent aan het goede adres. Avondspits komt uh, naar je toe. Uh, de grote Nederlandse banken die sluiten massaal hun kantoor op het platteland. Heb je het ook gelezen? Ja, ja, ja. Uh, ja, het is allemaal niet meer rendabel. En dat zagen we ook al bij het postkantoor, het winkelcentrum, het politiebureau. Ze verdwijnen langzamerhand uit onze dorpen. En ze zeggen, rijden maar door naar de grote stad, want ze zitten allemaal op de AAA-locaties al daar. Een hele slechte ontwikkeling vind ik dat, Bert, want fysiek contact is juist heel belangrijk en zeker voor ouderen. Fysiek contact met een bank employé zoals we dat vroeger noemden. <lacht> eh, mijn, ja, stelling, mooi ja, mijn stelling is daarom, een bank om de hoek is belangrijk... Laat je horen voor avondspitsmensen. De lijnen gaan open al hier. 0800-1121-1121. Ik ben er weer zo, u hoort. Want dit is niet Richard Lamp. Hij deed het voortreffelijk gisteren. Maar ik ben er weer bij de avond. <lacht> het is Joost. Het is Joost. Joost zelf. Via de tweetbinding ook ben ik bereikbaar een hekje eens of oneens. Dan komt u tot ons. We gaan het vuurwerk afsteken. Direct na het nieuws en de reclame en het weer. We zijn er met avondspits. Zometeen. Tot zo.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 Het kabinet neemt de anti-islam stickeractie van PVV-leider Wilders hoog op. Minister Timmermans laat vanuit de Eurotop in Brussel weten... dat de regering afstand neemt van de actie. Op de omstreden sticker staat onder meer dat de islam een leugen is. Wilders gebruikt voor zijn sticker de vlag van Saoedi-Arabië... waar normaal gesproken de islamitische geloofsbelijdenis op staat.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 Met op dit moment opklaringen en de temperatuur die snel daalt. Uiteindelijk de minimumtemperatuur van plus 1 in het oosten... en plus 4 in het westen van het land. Opklaringen maken in het westen overigens plaats voor wolkenvelden. En in de loop van de avond en vooral vannacht kan er ook een enkele bui vallen. Morgenochtend in het noorden van het land nog een bui. Verder is het overwegend droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt morgen 6 tot 8 graden. Daarbij een zuidwestenwind, bovenlandmatig en in de kustgebieden... soms krachtig met windkracht 6. Ook de komende dagen blijft het behoorlijk doorwaaien... blijft het gewoon ronduit wisselvallig, want Zaterdag zien we het weer van een andere kant... met bewolking en periode met regen. De meeste neerslag valt in het noordwesten. Zondag weer een klein beetje zon, maar ook buien. Dan is het 9 graden. Zaterdag moeten we het doen met een graad of 6. ANB-verkeersinformatie. De avondspits mag voorbij zijn. De files die er nu nog staan zijn bijna allemaal veroorzaakt door ongelukken... en zijn soms ook behoorlijk fors. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog 7 kilometer voorknopend Burgerveen. De weg is daar wel weer vrij. De A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Zuid 7 kilometer. Daar zijn nog twee rijstroken dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda... Tussen Hendrik de ambacht en de randweg van Dordrecht 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. De langste file staat op de A27 van Breda naar Utrecht. Na een ongeluk tussen Knoopend Hooipolder en Werkendam 11 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Je kunt beter omrijden. Dat kan dan via Dordrecht vanaf Hooipolder over de A59 en de A16. De A50 ten slotte van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de Loenen en Knoopend Waterberg 10 kilometer. Er is daar een aanhanger gekanteld. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Een bank om de hoek is belangrijk. je vuurwerk met af en toe een knal, dat is Radio Roeptoeter. Geef je reactie en bel WNL. Bel WNL. 0800 -121. Ja, goedenavond luisteraars, is de klant nog koning in de bankwereld? Ik denk van niet, anders kan ik niet verklaren waarom de bank om de hoek moet verdwijnen. De grote drie, ABN, ING en Rabo, trekken hun filialen rap terug van het platteland. Het is te duur en iedereen zit toch al op online bankieren, dus waarom zou je nog een kantoor openhouden? Gewraakt Rabo-topman Piet Moerland zei het treffend: "Mijn eigen kinderen zien nooit meer een bank van binnen. Vergeten wordt dat niet alleen vele ouderen bij hun bankzaken juist behoefte hebben aan direct contact, maar ook dat een persoonlijk gesprek voor de bank vele voordelen biedt. Nieuwe producten kun je beter aanprijzen in een gesprek dan via de mail. En daarom zeg ik luisteraars: een bank om de hoek is belangrijk. Wel WNL nou. 0800 121. Nou, Frank Roeningholde zegt op Twitter in Joost, e oneens. Maak persoonlijk contact op verzoek mogelijk, waar, waar nodig, zelfs een huisbezoek. Maar ga niet halstarrig tegen de digitale revolutie in. En Jacco en Sandra zeggen ook, hek je oneens op Twitter, we moeten toch met onze tijd meegaan. Als iets niet rendabel is, moet je er gewoon mee ophouden. Um, het gaat inderdaad om het fenomeen fysiek contact wordt ingewisseld. U weet het ook van de postkantoren, politiekantoren, ze worden gesloten. Worden samengevoegd, groter gemaakt, buiten de dorpen. Het platteland loopt leeg. Wat vindt u daarvan? Woont u op het platteland en zegt u... ja, ik mis van alles, ik moet 10 kilometer fietsen... om uh, mijn bank te bereiken? Dan mag u dat laten horen. 0800 1121. Er is niet een lijn vrij, maar zo meteen wel weer. 0800 1121, een bank om de hoek, is belangrijk. De eerste beller kwam op lijn 2 binnen. Valentijn Nilsson uit Amsterdam. Goedenavond. Dag. Uh, bij mij om de hoek is Drabo uh, filiaaltje dicht... En ik vind het heel erg heel vervelend, want ik ging er graag naartoe... om even wat ingewikkelde dingen te regelen. Ja. Bijvoorbeeld een extra rekeningnummer bij mijn uh, basisrekening. En, uh, of een spaarproduct aanpassen en wijzigen. Ja, nou, dan ging het daar langs, gezellig, een kopje koffie erbij... en het was zo geregeld. En daarnaast, uh, ja, via internet, niet iedereen is er handig mee. Sommige mensen hebben dyslexie. En als je dat samen met een medewerker langsloopt... Mm. is het gewoon in één keer goed opgelost... Ja. En daarnaast nog één dingetje. Ja. Uh, ze willen de papieren afschriften eruit halen. Ja. Die krijg ik gelukkig nog steeds. Moet ik bijbetalen. Moet ik gaan betalen. Ja. Maar als je kijkt op je uh, afschriften die je in, je in je account hebt zitten... dat gaat nooit langer dan twee jaar terug... Dus als jij een afschrift van drie jaar nodig hebt, voor whatever dan ook... Mm -hmm. Dan moet je wel allerlei... Je Moet je ook betalen je dan... waarschijnlijk, krijg je hem online. En ja, ook nog, ja, ja, ja, ja. Je, nog meer wat ik voor da een jaar betaal. Ja. En uh, die afschriften kun je wel eens nodig hebben en ik bewaar ze nog steeds in een map. Ja, tot hoever gaan tot... ze terug bij jou, Valentijn? De, wat zegt de, u? De, de, de papieren dagafschriften, uit welk jaar uh, heb je ze nog? Uh, uit uh, 1980 nog. Kijk, zo... <laughs> dat is mooi, dat, dat is mooi, hè? Ja. Maar die zitten ver weg in, in een dood. Ja, dat is en, op zolde, En, op en, en voor, voor een jaar of terug kan ik alles nog terugvinden. Ja. En dat is veel makkelijker terugvinden als uh, je dat helemaal op de computer ja. moet zoeken. En zeker als het verder als twee jaar teruggaat. Ja, het kost je allemaal geld als je het wil hebben. Dat moet gewoon bijbetaald worden. Dat is ook vervelend. Valentijn, dan ben, zijn wij het eens met, met elkaar vanavond. Dankjewel, je wel, uit Amsterdam... Notabene Amsterdam, waar hij niet meer om de hoek kan bankieren. Een bank om de hoek is belangrijk. Dat is mijn stelling. Willem de Koning zegt eens. Banken doen niets met klantfeedback. Maar opwaarderen prestaties extern. Met perfect luchtbelmanagement en windowdressing. Dat zegt hij heel mooi, Willem. Um, we gaan naar Lex de Grijs. Grijs, sorry, uit Amersfoort. Uh, vertel. Ja, Lex de Grijs. Goedenavond, Joost. Hi, Lex. Uh, de, bank, de bank is tegenwoordig al bij je op schoot of bij je op bureau. Dus ik denk dat de bank juist dichterbij is gekomen ja. dan verder van je afgegaan is. Ja. Uh, tegenwoordig kun je online en niet meer op het anonieme wijze... maar online ook in videochats met de bank spreken. Ja, dan heb je een digitaal de hoofd. hoofd. Ja. Dan, nou, niet alleen een digitaal hoofd. Je ziet ook een mens face-to-face. -face. De bank weet tegenwoordig meer van zijn klanten dan vroeger. Dus kan ook veel concreter met mij in, uh, in gesprek gaan. Ja, maar Lex... Dus de ouderen voelen ja. hun huis niet meer uit... We kunnen gewoon online en direct ook online contact hebben met de, ja. de banken. Maar Lex, weet We niet, maar ik weet gewoon. niet bij welke bank jij zit. Ik zit er bij een aantal. Ja, ik zit dan bij de ABN. Nou, ik probeerde wat over te boeken vanmiddag. Lag, er helemaal, lag helemaal plat. Urenlang lag de ABN online bankieren plat. Dus ik kon helemaal niks. Lex... Dat was Lex. Ja. Oh, sorry, ik kom nog terug. Maar hou je even van hold. Want we zien wat Twitter binnenkomen Simon Lelyveld Die zegt, eens en oneens Joost. Dit wordt al jaren onderzocht en gemonitord. Het blijkt een geen grootschalig probleem. En Henk Krol. Hé, hey, hij twittert mij. Oud-fractievoorzitter 50+, hek, hek je eens. En daarom pleit Twan Manders van 50+, voor servicepunten in de dorpen. Deels gefinancierd uit EU-landbouwgelden. Henk, mooi, goed gezegd. We hebben je collega gebeld vandaag. Hij wilde graag in onze uitzending komen, maar... Vanaf half zeven zijn de stemmingen begonnen in de Tweede Kamer, dus dat lukte niet. Hij kon er niet bij zijn. 0811 21 om te reageren op mijn stelling. Een bank om de hoek is belangrijk. Zometeen de Nederlandse Bond voor Ouderen. Um, ik dacht dat ik Lex gehad had, oh, die heb ik nu nog steeds staan. Maar mevrouw Kieft komt binnen uit Purmerend. Ja, goedenavond met mevrouw Kieft. Dag. Ik ben visueel gehandicapt, ik kan niet binnen, dus die bank is voor mij vreselijk belangrijk. Ja, hoe is dat eigenlijk? Met een braaierschrift kun je dan online bankieren? Nee. Dat kan niet? Nee, nee. Mijn zoon heb het geprobeerd, die is ook okay. visueel gehandicapt, maar dat lukt er niet. Nou, dan bent u dus heel, heel erg uh, geholpen met een bank om de hoek? Ja, ja, de banken die, worden, die worden sluiten, want hier vlakbij had je een winkelcentrum, daar zat een, uh, een drogist. Nou, er was uh, zo'n loketje, daar kon je ja, geld halen. Nou, ja, is dicht. Ja. Dus is dan, je moet hier naar, het, naar, het, naar het, ja, eigenlijk het hoofdbank van de ING. En uh, nou ja, als je verder weg woont, een beetje in, in de buitenwijken, dan moet je echt met de stadsbus. Dan moet je met de bus, en dat is ook niet echt handig voor u? Nee, nee. Dat zeg ik rustig? Ja, dat, dat, nee, dat kan... want de bus dat is het openbaar vervoer. En met de OV-chip is dat lastig. Zeker. Maar want we wel... kunnen niet inzien, we zien niet wat er op onze. Onze kaart nog staat, wat ons wel te goed is en wat ja. ons de reis te goed is. Ja. Kun je al mee zien? Dus heeft, u heeft eigenlijk een hulp nodig om, om dan mee te gaan naar Purmerend... of waar de centrale bank zich bevindt. En dan kunt u zaken doen. Dat kost u ja, moeite. Nou ja, ja. Dan, ik, ga, ik ga meestal dan met mijn dochter. Hè. Nou ja, dan red ik het wel, Precies. maar daar word ik geholpen. Ja, handig is niet. Mevrouw Kief, dank u zeer uit Purmerend. Merci. Uh, ik ga praten met Frank van der A. Hij is, zoals gezegd, van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. De AMBO. Goedenavond, Frank. Goedenavond. Dag. Nou, ik heb het gezegd, een bank om de hoek is belangrijk. Onder andere, zeg ik, niet alleen, maar onder andere voor ouderen. Zijn jullie dat met me eens? Ja, dat klopt. Uh, ja, kijk, er is natuurlijk een, een typische beweging gaande. Zo pakweg vijf tot tien jaar geleden zijn er heel veel uh, bankfilialen weggebezuinigd, zou je kunnen zeggen. En uh, dat vindt nog steeds plaats. Hè. De Rabobank die gaat nu weer een aantal uh, filialen sluiten in de dorpen. Ja. En daarnaast zie je dan ook een ontwikkeling zoals bijvoorbeeld de regiobank... die opeens weer wel opstaat en ervoor zorgt dat er in Nederland weer dichter bij huis uh, nou. uh, uh, filialen komen. Ja. Dus het is heel typisch. Ik denk dat toch het banken zich achter de oren gaan krabben... omdat een deel van hun klanten gewoon zegt, ik vind uh, internetbankieren... Uh, uh, misschien wel prima, maar ik wil toch ook wat persoonlijke contact. Precies, het is goed dat je het noemt, want ik wilde dat ook zeggen. De Regiobank, dat is een initiatief van SNS Real. Ze hebben inmiddels 536 vestigingen. Precies waar de andere banken zich terugtrekken op het platteland. En zij duiken dus echt in dat gat dat ontstaat. Want u gelooft, of jij gelooft, Frank, net als ik, dat er behoefte aan is. Ja, zeker. Ik denk zeker dat er behoefte aan is. Je ziet, uh, en dat geldt denk ik niet alleen voor ouderen... want inmiddels is het zo, er is pas ook onderzoek geweest... naar uh, senioren en het internetgebruik... en ook, inter, en ook uh, hoe heet het uh, bankieren via internet. Ja. En dan blijkt dat zo'n 57 van de senioren... inmiddels ook internetbankiert. Dus daar is duidelijk wel een inhaalslag aan, aan de gang. En dat... banken hebben daar ook erg op geïnvesteerd. Men nee. heeft ook uh, een tijd lang cursussen aangeboden aan senioren... Om, uh, voor internetbankieren. En ja, er zijn genoeg mensen... die daar ook alweer de voorbeelden van uh, ontdekken... dat je veel dingen van thuis uit kan doen. Ja. Maar ja, de geluiden van uh, het persoonlijk contact... Uh, dat blijft overeind. Zeker als het over wat ingewikkeldere zaken gaat. Precies. Nou, wat je ziet dat... Uh, kijk, tien jaar geleden gingen die filialen dicht... en toen was het eigenlijk het idee van zoek het maar uit. En u kunt, kunt alleen nog maar geld pinnen... via de geldautomaat. Ja. Inmiddels zijn we wel een tijd verder en zijn banken wel met wat meer maatwerk gekomen. Je kan geld thuis laten bezorgen. Okay. Je kan een uh, kantoor, uh, afspraak maken op een kantoor. Of er komt zelfs iemand van de bank uh, bij je thuis dat langs. Gebeurt, je dat gebeurt, ja. Dat, dat wist ik eigenlijk niet eens. Maar dat is juist heel prima. Want angst zal een, zeker een, een, een motivatie zijn. Dat mensen zeggen, ik, ik durf ook niet op internet te bankieren. Dus hebben ouderen daar last van? Ja, ik denk net zoveel als dat anderen daar last van hebben. Omdat je natuurlijk toch uh, risico's loopt. Ik bedoel, iedereen kent de voorbeelden van de mailtjes die je krijgt op naam van de bank. Onvoorstelbaar. Dan ja. geef u even uw pasnummer door of uw ja, persoonlijke gegevens. Ja, ja. security ja. check en dan moet je alles invullen. Dat is trouwens niet te stoppen geloof ik, hè? dat die vorm van fraude. Nee, uh, nee, of... nee, nee, nee. Het komt uit uh, Canada. Duidelijk dat is duidelijk dat je daar niet op in moet gaan. Wij nee. communiceren dat als AMBO ook naar onze achterban. Ja dat de bank nooit via die weg om dat soort gegevens vraagt. Dus uh, nee. ja, ik heb het idee dat dat bij de meeste wens uh, wel achter de oren. Het is. het is onvoorstelbaar ook. hoeveel van dat soort aanbiedingen... Uh, dus totaal uh, gefraudeerd uh, op je afkomen en hoe serieus die lijken. Zeg, uh, Frank van de A, ik wil jou vragen. Jij zegt net, uh, zo'n kleine 60 procent, dacht ik dat je zei... van de senioren zit op internet, hè? Ja. Is dat, want dan gaan we dan uit van de 50-plus-categorie. Of is dat, uh, hoe sterk neemt dat af als, als je het hebt over 70 plussers of 80? Pluss. Ja, dan neemt dat wel af hoor. Als je het hebt over de 75-plussers, dan zit 2 op de 10 personen dagelijks op internet. Mm. En uh, ik zag laatst ook nog cijfers dat er eigenlijk zo'n 750.000 75-plussers in Nederland zijn... die helemaal geen computer hebben. En die dus niet alleen voor bankieren, maar ook voor andere zaken dat niet via internet kunnen regelen. Kijk. Kijk eens aan. Frank van Dijk, ik hoop dat je even blijft hangen. Want ik vind het leuk om, om ook met jou door te praten over reacties van luisteraars die bij ons binnenkomen. Uh, u hoort Frank van de van de Nederlandse Bond voor Ouderen. Komt zo meteen weer om de hoek kijken, want mijn stelling is ook een bank om de hoek is belangrijk. 0800 1121 en u zit midden in Roeptoeter Radio. Verzorgd door WNL. Jan de Jong zegt hekje eens. Rabo is groot geworden in de dorpen. Juist, en die verlogend haar wortels. liever van het land, dan van de stad geleefd. Peter Klein zegt ook eens, Joost, maar willen banken niet. Want wanneer ze een onherroepelijke volmacht... over een gehypotiseerd huis heeft, wordt het een ramp. En Midas twittert uh, rijdende rechter, rijdende kerk. Waarom geen rijdende bank? Ja, zo'n soort Iveco. Die langskomt rijden in de straat, hartstikke goed. Mevrouw Van Doorn uit Nijmegen. Ja. Hallo. Hallo, Joost. Welkom. Gaat ik met Joost. Ja hoor, met Joost zelf, ja. Hallo. Mooi luisteren, ik ben 80 jaar. Ik woon in een heel druk woningscentrum in Nijmegen. Mm. Er is dus niet eens een kruidenier. Al, alles is weg? Als ik met de taxi ga die ik van de gemeente heb. ben ik al 18 uur kwijt heen en terug. Maar hij wacht niet eens. Er is niet eens een kruidenier, laat staan, een bank. Heeft u dat zien gebeuren in, in, in Nijmegen? Dat dat, dat dat zo is wegge wegge Dat Toen ik. Eh, hier kwam wonen, waren er overal kruidenier waar ik naartoe kon wandelen op mijn gemakje. Met allemaal weg. Met ja, zo allemaal gaat dat. Weg. Dus u bent het eens, mevrouw Van Doorn? Natuurlijk, honderd procent. Perfect. Oké, okay, mevrouw. Het is gewoon ja. armoede. Armoede. Nou, we hopen het ja. tijd te kunnen keren. Als het lukt, dan, dan uh, houden we op de hoogte. Mevrouw Van Doorn uit Nijmegen is het eens. Een bank op de hoek is belangrijk. Veel eens, maar ook oneens. Die pakken we er gewoon bij. Rinnes vader uit Driebergen zegt nee, Joost. Het is niet waar. Rines. Ja, hallo. Hey. Hey, ik denk dat het uh, om meerdere redenen niet nodig is. Uh, ten eerste uh, geloof ik dat er nog steeds een heleboel ouderen zijn. Ik denk aan mijn eigen moeder, die bijna 80 is. Die gewoon zegt, goh, uh, ik ga nog naar die bank. Waarom doen ze niet gewoon met Skype dat ik kan spreken net als met mijn kleindochter? Dus het is echt niet zo dat elke bejaarde ook niet elke hoogbejaarder, iemand is die uh, ja, gewoon uh, niet om kan gaan met internet. Dat nee. is het eerste. En het tweede is, als je echt advies nodig hebt, of dat nu gaat over iets belangrijks als je testament of een hypotheek, uh, waarom zou je er niet wat verder voor mogen rijden dan die, dan die paar stappen naar de dis We zijn de bank, waar dan toch iemand zit die niet echt advies kan geven? Nou, niet veel, de veel, is, ja, niet veel mensen hebben er zin in de om, de, de bus, om de bus of de auto ja, te pakken. maar daar ontstaat, daar ontstaat dus een situatie dat een kruidenier, die kan kennelijk wel uh, ermee ophouden in een wijk, en de bank, die gijzelen dat er eigenlijk uh, is moeten zitten met een betekenisloos bestaan, want er komt bijna niemand meer, maar de bank moet vanwege acties zoals jij die nu uitvoert, uh, daar blijven. Dus er nou. zitten dan mensen bijna te niksen. Eigenlijk vind ik dat in termen van arbeidsvreugde een, uh, hm. een soort van gijzeling. die je eigenlijk niet eens moet willen. Want als je echt advies wil, uh, of je nou 40 bent of 75... dan wil je gewoon naar dat hoofdkantoor hm. of die regio-kantoor waar je echt oh. advies krijgt. Oké, okay, Rinus, dit is een goed tegenluid. Dankjewel, je Vader. Want wij gaan even naar het voetballen toe. FC Groningen tegen NEC. U hoort Henk Kok. Wat is de stand van zaken, Henk? Ja, de wedstrijd is begonnen om kwart voor acht, De stand van zaken is dusdanig dat de stand nog 0-0 is. ook maar 2-3 minuten gespeeld. Maar voorafgaande deze wedstrijd is er toch een indrukwekkende minuut stilte in acht genomen... vanwege het overlijden van Martin Koeman. Een man die uit Koog aan de Zaan kwam naar Groningen 50 jaar geleden en 50 jaar in dienst van FC Groningen heeft gestaan als voetballer, als technisch manager, als hoofd van de scouting, noem het allemaal maar op. En vader van Erwin en Ronald Koeman. Een bijzonder moment was dat hier in het stadion. En als ik kijk naar die ene tribune, de Koeman-tribune, een tribune naar de Koemantjes is die vernoemd, dan is die ook in het zwart omvloerst. En aanstaande zondag zal er een grote herdenking plaatsvinden hier in de Euroborg. Er is al niet gescoord tussen deze beide ploegen, tussen Groningen en de NEC. Het gaat om de achtste finales, dus wie wint hier vanavond... die komt in elk geval uh, bij de laatste acht. Groningen heeft deze uh, achtste finales bereikt door overwinning op AFC en Capelle. En de NEC won van Harkemaarse Boys met hele grote cijfers... en Eindhoven met 1 tegen 0. Maar menig een zal toch in gedachten zo af en toe kijken... naar die ene lege plek hier in het stadion. Als ik naar mijn linkerkant kijk... Dan wist ik dat daar altijd Martin Koeman zat. En met name met die half 1 wedstrijden was hij altijd geïnteresseerd. Als Feyenoord om half 1 begon of als RKC om half 1 begon. De, ploegen, de beide ploegen van zijn zoons. daar was hij altijd nieuwsgierig naar de stand. Die plek is nu leeg. En dat geeft toch een bijzonder gevoel ook bij mij. Stand bij Groningen NEC in de Euroborg 0-0. Dank je Henk Kok daar bij de wedstrijd in Groningen. We zijn terug bij Aan Spits 0800 of belt of twittert u maar mee. Uh, hek je eens of hek je oneens op mijn stelling een bank om de hoek, dat is belangrijk. Ik heb al een tijdje zien hangen, de heer Van Rest uit Den Helder, onze oudste deelnemer aan het uh, debat. Goedenavond, meneer Van Rest. Goedenavond, ik ben het voorkomen natuurlijk met u eens. Ik kom nog uit de tijd dat de bank de AOW bij de mensen thuis bracht. Maar goed, ik bedoel, in de moderne tijd... Uh, uh, um, uh, uh, zou ik zeggen, werd ook genoemd al, bijvoorbeeld net als een tandartbus, een bus die eens in de maand in een wijk komt, uh, of uh, ja. uh, uh, dat je daar kan. Want ik heb bijvoorbeeld een heel ja, ja. eenvoudig oh, voorbeeld: ik heb uh, de Omring, dat is een kruisvereniging, dat betaal je en dat krijg je terug van de Univ. Nou. Iedereen, ik betaal altijd per jaar vooruit mijn verzekering. Ik hoef alleen maar op een knop te drukken dat ze zien. Nee, ik moet een kopie van mijn rijbewijs. Ik moet een afschrift van een, een bankafschrift. Dat zeg ik nou niet meer. Nee. He? Nee, dus, dan moet je dat opvragen, ja. Ja, en dan, en, dan moet je maar, en dan krijg je patiënten je centen, als je al die drie, vier dingen hebt. Nou. Dus krijg je nou gewoon zo'n zo, ik maar tand zo'n bus. En, nou ja, en, en die rijdt dan ja, door het hele land en vooral in de dorpen. En dat je eens in de maand dat je daar even de vragen die je hebt. Precies. Maar We bedoelt we, we, we, we hetzelfde ook, meneer Verest. Inderdaad, vragen kunnen stellen, er, erbij kunnen zijn en, en, en niet een antwoordapparaat. Ja. Nou ja, mij mij bij het antwoord. Ben ik weet niet hoeveel mogelijkheden je hebt. Precies. Meneer Verest, bedankt voor uw heldere mening als altijd. Uit een helder ge gebracht. Um, we gaan zo terug naar Frank van de A. Nog even kletsen met de Bond voor Ouderen. Maar ondertussen komt uh, van, van Kalmthout binnen. Robert-Jan van Kalmthout uit Vlachtweg. Wedde, wat vind jij ervan? Nou, ik vind, uh, ik vind het eerst al heel vreemd. Dat ik uh, in het buitenland in ieder dorp of klein gehucht van iedere bank wel een filiaal zie. Ja, en ook van een postkantoor. Ja. ja, en daar komt het ook bij dat het, uh, de service van die banken is veel en veel beter is. Je kunt daar binnenlopen om uh, de geld te wisselen. Bijvoorbeeld een 500-euro-briefje, dat gaat in Nederland ook niet. Dan moet je het eerst op je bankrekening storten ja. en weer terugpinnen. Je kunt ook geen uh, buitenlands geld meer wisselen in Nederland. En... Uh, dat komt bij dat als je in, op internet je zoekt, um, dan zoek je nou iets specifieks, maar je weet vaak geen andere mogelijkheden Klopt. waarin een gesprek wel op gewezen kan worden. Ja, oké. Okay. Robert-Jan van Kanten, dank je wel. Uh, even terug naar Frank van de A, Frank. Um, veel steun, moet ik zeggen, een avondspits vanavond voor, voor, die, voor die bank uh, in het filiaal, dus in het dorp. Uh, maar is het tijd nog te keer eigenlijk? Ja, kijk, de meeste banken die zegt van... Uh, als er drie mensen per dag binnenkomen... kunnen wij dat filiaal niet openhouden. En ja, dat, dat kan je mo moeilijk nagaan of dat klopt, ja of mm. nee. Wat natuurlijk toch uh, centraal staat... is dat er een verschraling van de persoonlijke dienstverlening uh, uh, uh, aan Precies. de hand is. En dat in ieder geval een deel van de mensen dat ook zo ervaart. Dat, gebruik, dat begrijp ik ook uit de reacties nu. Ja, wat, wat ik al eerder zei... de, de banken zijn wel met proberen wel met maatwerk te kijken naar hoe kunnen we dat oplossen. Ja. De Nederlandse Vereniging van Banken die heeft een maatschappelijk overleg betalingsverkeer. Daar zitten wij als AMBO ook in. Ja. In akkoord kom die, komen die met een zogeheten bereikbaarheidsmonitor. Dat houdt in dat ze gecheckt hebben in heel Nederland hoe dat nou zit met die bereikbaarheid van die banken. En daar waar dus blinde vlekken zijn, zeg maar. Ja, ja, dan kun je er een. Uh, te... Gaat men dan vervolgens ja. kijken wat de oplossingen kunnen zijn? Nou, dat, kun je, dat kan zijn dat men misschien een wekelijks spreekuur gaat doen in een kantoor. Of dat men uh, een gedeeld okay. kantoortje heeft met een paar banken samen. Dat soort of dingen. de IVECO die langs komt rijden. Ja, kan. Nou ja, ik weet dat uh, een van de grotere banken. die heeft ook een bankbus rijden door het land. in Kijk. het noorden van het land. Misschien. En, ja. ja geen gek idee. Goeie, goeie punten. Frank van der A, dankjewel. Van de. Uh, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, zeer bedankt. Ja, de wijkzusterluisteraars komt ook terug, begrijp ik, van dit kabinet. Dus dan zou de wijkbank gewoon een vervolg erop moeten zijn. Dat is helemaal niet zo gek, want dat punt van verschraling van het fysieke contact... ik weet dat de professor Smalhout ja, ook uh, belangrijke woorden aan heeft gewijd... in zijn laatste column in, uh, in de Telegraaf. Daar, daar sta ik ook achter. Ik vind dat inderdaad ook een belangrijk punt in deze. Uh, ik zie dat Riediohan ja, Garaat, als ik het goed zeg, uit Amsterdam wat wil zeggen. Goedenavond, Riediohan. Goedenavond Joost, hallo. Hi, vertel. Nou, uh, ik ben het met je eens. Ik denk dat er in ieder dorp uh, in ieder geval een samenwerking van banken zou moeten zijn. Zodat mensen daar altijd terecht kunnen met vragen, met hulp. Uh, het hoeft niet zozeer een filiaal te zijn van iedere bank apart. Maar ze kunnen net zo goed samenwerken. Of ja. dat de Vereniging van Nederlandse Banken bijvoorbeeld zoiets opzet. Goed Zodat punt. je in ieder geval uh, hulp kan... Uh, kan verschaffen aan ja. mensen. Samen. Ja. En door middel van samenwerking kan je in ieder geval ook kosten besparen. Goed punt. Lijkt mij. Genoteerd. Ridoan, dankjewel. <lacht> Allard Baas zegt Eens Joost. Banken online plus om de hoek 24 7 open. Net als retail. Internetbank is gesloten vanaf vrijdag om 4 uur. En Peter Klein zegt. Hek je Eens, de bank wil niet. Want in deze tijd van problemen wil ze zo ver mogelijk van de klant afstaan. Anders moet ze in zijn gezicht dienst weigeren. Ja, de regobank is daar dus wel een, een antwoord op. En daar ben, ik, daar ben ik weer blij mee. En uh, Gijs zegt. Joost. Ik moet 16 kilometer rijden naar mijn bank. Het is jammer, maar het is te laat. En uh, ik vraag het aan Gerrit Bloemen uit Amsterdam. Een bank om de hoek is belangrijk, Gerrit. Ja, vind ik ook. Ja. Uh, op de Nieuwmarkt was het altijd hartstikke gezellig. En bovendien konden al die Chinezen... Hè, want het is hier Chinatown. Ja. Die konden dus uh, hun geld daar uh, afdragen. Uh, op... En nou is ja. dat verdomme... Die uh, zelfs de bankautomaten, waar je de boeken no. uithaalt. Ja. weg. Je maakt je kwaad Gerrit. Ja, ik word hier pissig van. Ja, ik begrijp Had je dat me. gehoord van dat uh, boekendorp daar ergens in Gelderland? Er zitten, er zitten 15 uh, boekenwinkels. Ja. En uh, iemand die daar binnenwandelt en daar iets leuks tegenkomt. Die, die kan in dat dorp, of vlakbij, nergens nee, nes, meer nes, nes geld uh, uit nee. de automaat. Ja, dat is toch te gek voor woorden. Dan behoorlijk. krijg je geen boek meer openen. Nee, dat wordt lastig. Nee, Gerrit, ja. ik, ik deel je verontwaardiging in deze. Absoluut. Nou, geen. ik ben het normaal niet zo met je eens, maar ik vind dit heel goed. Wat heb ik trouwens gehoord? Schei je mee uit in verband met de politiek? Nou, het stopt, hè, het programma per januari. Dus uh, ja, we hebben er nog vier te gaan. Nou, dat is kut. Ja, je bent wel duidelijk Gerrit Bloemen. Ik hou ervan hoor. Ja. Dank je wel. Oh. Gerrit, zie je een hele fijne avond. Want we moeten weer afronden, luisteraars. Ik zeg er niet bij hoe ik dat wil omschrijven. Maar Gerrit Bloemen had er duidelijke woorden bij. Frits Henk zegt mij oneens. Een bank is geïnteresseerd in uw geld. En niet in de mens. En daarmee sluiten we de tent. Dank voor het luisteren. Ook namens Steun, Jan en Peter. Bedankt voor de aandacht en het meediscussiëren. Uh, tempo gaat omlaag. Zometeen bij Kunststof. Na het nieuws van half zeven ontvangt Petra Possel daar saxofonist Rolf Delfos. Morgenochtend ziet u WNL op televisie met het laatste nieuws in Vandaag de Dag. Vanaf zeven uur op Nederland 1. En morgenavond ben ik weer in dit theater van het argument. We openen de deuren vanaf half zeven. De voorstelling is afgelopen om zeven uur. Zet je verstand dus ook morgen zeker weer op één. En voor nu een heel fijne avond. Bedankt en tot morgen.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 En komen de mooiste commercials van over de hele wereld voorbij? Kijk er dus vanavond half negen, Nederland 1. Vragen over je zorgverzekering? Bel de zorgexperts van Independer. Dit is Radio 1.